Goedenavond, ik ben Sint van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Amnesty International waarschuwt voor een herhaling van het toeslagenschandaal... en doet een internationale oproep aan overheden om geen algoritmes meer te gebruiken die discrimineren. Volgens Amnesty zat in de algoritmes van de Belastingdienst de aanname dat mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit eerder geneigd zijn om te frauderen. Dat staat gelijk aan discriminatie en is dus verboden, zegt de mensenrechtenorganisatie. Algoritmes zijn reeksen van instructies die automatisch door een computer worden doorgevoerd. De uitstoot van broeikasgassen was nog nooit zo hoog als vorig jaar, en dat terwijl er tijdens de coronacrisis even minder werd uitgestoten, dat staat allemaal in een rapport van Weer- en Klimaatclub van de VN. And this negatieve trend that we have been observing already for for decades has continued also. Het Wereldmeteorologisch Instituut heeft het over een alarmerende situatie. Uit nieuwe info blijkt dat een deel van het regenwoud tegenwoordig CO2 uitstoot. Terwijl de bossen daar vroeger juist CO2 opnamen. Volgende week is er een klimaattop in Glasgow. Tesla krijgt het nog druk met een mega-order die ze hebben gekregen van de Amerikaanse autoverhuurder Hertz. Dat bedrijf heeft 100.000 elektrische auto's besteld. En die opdracht zorgt weer voor geld in het laadje. Want volgens persbureau AP gaat het hier om een deal van meer dan 4 miljard dollar. Kinderen zitten te veel en bewegen te weinig. En die slechte conditie van de jeugd kan gevolgen hebben voor de topsport in de toekomst, ziet ook de voetbalbond. Talent wordt je meegeboren, maar je moet het ook wel ontwikkelen en de kans krijgen om er dingen mee te doen. En juist in de eerste jaren word je daar ontzettend slim in om dat goed in te zetten, motorisch. Ja, dat mis je als je alleen maar achter de laptop blijft zitten of op de iPad zit. Meer buitenspelen dus. Aan Nieuwsuur laten ook de tennis, hockey en zwembrond weten zich zorgen te maken. Het weer nog bewolkt met regen en motregen. Aan de kust kan het ook onweren. Morgen vooral in het oosten bewolkt, maar op andere plaatsen laat de zon zich zien. Het wordt 13 tot 15 graden. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. We'll 2020 alweer, want dit nummer dateert daar vandaan uit The Undivined. Dan hoop ik toch echt niet dat ik aan het eind van het uur weer uh, zo aardalig aan het uittimen is... dat die uh, klok ineens weer uh, 20 seconden er ineens bij gaat tellen. Want ik weet niet wat dat is met, uh, met dat apparaat. Ik weet echt niet waar het aan zit. Goed welkom bij het uh, derde uur uh, van deze Alternative dat we straks om uh, tien over half tien. Want het is iets verlaat gaan we praten met Davy Knobel van uh, Lights by the Sea. Want ze hebben een uh, nieuw album, eigenlijk het debuutalbum.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 My car up with gasoline Driving 90 on the freeway With burn to remain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 Took a long time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 En dit is de nieuwe single, Fair Enough. Uh, nou heb ik uh, eventjes een beetje op googlen. En ineens zie ik uh, toch ergens een verdwaalde YouTube-link al van Fair Enough uh, voorbij komen. Maar officieel is die morgen um, echt te krijgen op de verschillende kanalen.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 Uh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 Dikke primeur, want uh, morgen komt het uh, album Only Death Makes Icons uit van Light by the Sea. Uh, in mei van dit jaar hadden we ze hier um, in de studio en toen speelden ze akoestisch. Want ja, als we ze in de volle bandbezetting laten spelen, ja, dan uh, wordt het een, een beetje een uh, verhaal van... Oh, als de buren dat maar prettig uh, vinden, want Light by the Sea is toch een redelijk dynamische band...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 Mm-hmm.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 Ja, ik, uh, ik heb het idee dat jullie uh, flink aan het uitpakken zijn. Want uh, ik zie ook dat er een uh, complete toernee aan vastzit. <laughs> ja, dat klopt. Ja, ja één, we staan natuurlijk in de startblokken nu. Hè, ja. Zeker in Zandvoort. Hè, <laughs> dus wij, uh, wij, staan, wij staan goed in de startblokken voor morgen. En ja. Morgen komt ons debuutalbum uit, Only Death Makes Icons. En, ja. wat je zegt, we zijn inderdaad uh, met een tournee bezig. Uh, die is uh, vanaf, uh, ik denk, vorige week vrijdag zijn we daarmee gestart. Mhm. Mm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 Ja, die, uh, en die leeft een woord in onze muziek. Ja, jullie, uh, je noemde net Little Jean en, en, uh, en Hollywood Vampire. Dat zijn precies ook die twee nummers die met wie te binnen schieten. Die hebben jullie hier akoestisch ook lopen spelen, geloof ik. Ja, ja dat dit. klopt. Je. Ja, die hebben wij gedaan. En ja. die hebben we ook, ook, ook gedaan, inderdaad. Ja, ja, Hollywood Vampire en Little Jean inderdaad. Ja, ja uh, want uh, dat stond me nog bij. Uh, uh, die Hollywood Vampire, dat was iets van...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 Ja, dat was wel mee hoor, we pendelen eigenlijk een beetje op en neer tussen Hongarije en uh, ja. Nederland. Oh, nou ja, goed, uh, dat was, mijn, uh, dat was maar mijn indruk. Maar goed, uh, oké, okay, ja. ik, zeg... ik snap wel dat je dat zegt inderdaad, ja. Nee, ja. ja, maar we, houden, we houden, kijk, de, de inspiratie voor Light by the Sea kwam eigenlijk door onze vakantie in Kroatië. Hmm. Volgens mij hebben we dat volkje ook verteld. Ja, ja dat zei je. Ja, klopt. Kijk, daar, kwam de, daar kwam de inspiratie vandaan. Kijk, we, zagen, ja. we waren natuurlijk ons, uh, ja, we waren nog ineens een hoop aan het schrijven. Eigenlijk, we waren gewoon... Ik was aan het schrijven. dat ja. ik dat leuk vond. En Anna, die deed daar wat op. Ja. En op een gegeven moment zaten we in Kroatië aan, aan, aan de kust. Hè, een idyllische plaatje hadden we wel, hoor. Ja. En uh, we, <laughs> we zaten daar. En we waren naar die nummers aan het luisteren. Ja. En We dachten van... Ja, hier moeten we gewoon mee. Die gaan we wel mee doen. En toen dachten we, nou ja, waar zitten wij? Nou, by the sea. Dus zo logisch was het eigenlijk. En uiteindelijk best wel terecht, dus dan zagen, zagen we vuurtoren. En wat was het eigenlijk het Engelse woord ik weer voor een vuurtoren. Ja. Lighthouse. Ja. Light by the sea. Dat, dat was hem. Ja, dat was de... Dat kwam hij. Dus uh, ja, nou, er zit wel natuurlijk een, iets in, een verhaal achter, natuurlijk. ook qua reizen. We, gaan, uh, we mogen, mogen we nog niet aankondigen, maar volgend jaar gaan we ook terug naar Kroatië. Zouden we daar op het eiland waar we eigenlijk